De gehangene van het Patershoel. Een radiofeuilleton naar Georges Siméon. Lombard pauzeert en snikt zachtjes. Klein, opgehangen in de vrouwenbroeskapel. Le Coq, een kogel door zijn hoofd in Bremen. En Mortier. Wat gebeurt er met Willy Mortier? Vraagt McLean. Een wolk passeerde voorbij de namiddagzon ...en plotseling werd de atmosfeer in het kamertje nog grijzer, somberder. Ik begon mij een idee te vormen over hoe Klein... ...telkens na deze trieste orgieën wakker werd in deze ordeloze barak... ...tussen gebroken glazen en lege flessen met in zijn neusgaten de ranzige geur van alcohol en tabak... Zijn ogen getergd door het ongetemperde daglicht... dat door het venster zonder gordijnen naar binnen kwam. Jeff Lombard zweeg. Verslagen. Beloir de deed de rest van het relaas. Zijn woorden waren even zorgvuldig gekozen... als zijn dure kleren. Staat u mij toe ermee door te gaan, commissaris? Want straks wordt het hier te donker. En ja. U... U moet begrijpen dat wij het toen ernstig meenden met die ellenlange discussies. Wij droomden luid op. Alhoewel, in die ernst waren er duidelijke niveauverschillen. Zoals gezegd, er waren de rijken onder ons. Van Damme, Willy Mortier en ik. Wij konden in een uh, beschermde omgeving onze roes uitslapen en met een gevulde maag herbeginnen. Zelfs Jeannin ontbrak het nergens aan. Maar Willy Mortier hoorde niet echt in onze kring thuis. Bijvoorbeeld, hij betaalde voor zijn liefjes. Hij huurde professionele meisjes voor één nacht. Hij was een doordrijver, net als zijn vader. Antwerpenaar naar Gent gekomen zonder één cent. En rijk geworden met een handel. In Engeland. Ja. Willy kreeg toen 10.000 frank per maand, zakgeld. Dat well, is voor ons een fabelachtige som. Nooit, nooit zette hij een voet in de colleges. Hij betaalde andere studenten om notities bij te houden en slaagde telkens glansrijk omkoperij werd er geflasterd niet te verwonderen trouwens want zijn vader had meer dan eens bouwvergunningen weten te bedingen middels uh, belangrijke soms meer geld dan diverse stedelijke politici verstrekt zijn vader misprees alles en iedereen en misprees vooraanstaande kunstschilders maar kocht een schilderij en misprees politici maar kocht ze om en op diezelfde manier misprijzen Willy ons commissaris. Begrijpt u dat? Mm -hmm. zeker. Hij, hij haatte ons. In eerste plekke kwam hij genieten van de barrière tussen hemzelf en de anderen. Drinken, nee, drinken dat deed hij niet. Hij walgde van diegenen onder ons die dronken werden. En gierig was hij ook. Maar op een... Een cynische manier. Weet u, uh, Klein had niet elke dag geregeld stukken wij hem wat toe. Maar uh, mocht niet. Hij zei dat hij in ons groepje uh, geldkwesties uh, wou vermijden. En wanneer wij onze zakken doen om drank te kopen, dan gaf hij nooit meer dan zijn deel. Jean Jean-Luc ook Dernville schreef voor hem notities na. Maar nooit krijgt die sukkelaar uh, een voorschot op zijn werk. Ziet u, commissaris? Hij was het vijandige element in ons groepje dromers. Hij werd geteeld. Alhoewel Klein... Klein kon hem soms aankijken met ogen vol haat. Het was zo'n beetje een aparte vorm van solidariteit tussen Klein en Lokok. Zij waren de armste. Klein, die werkte overdag als gevelschilder en studeerde s'avonds aan de academie. En Lecoq, uw Franse les, om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Uit ervaring moet u weten, commissaris, dat vroeg of laat... in diverse gesprekgroepjes de vraag valt... zouden jullie in staat zijn iemand te doden? Wel, in ons kringen waar de meest onzinnige onderwerpen slechts aanleiding waren voor nachtelange discussies, stelde ook iemand die vraag. En wij bogen ons dus over het raadsel van leven en dood. Even voor Kerstmis was dat. Ik, eh, ik geloof dat een bericht in de krant de aanleiding gaf. Dus wij begaven ons op verboden terrein. Nou, toch, theoretisch wel te verstaan. Maar toch, de wijn miste zijn uitwerking niet. Onze ogen blonken. Zo dicht waren de fatale afgrondgenaderd, commissaris. De grens van de gevaarzone. We spotten met de dood, die plotseling bijna tastbaar aanwezig was. Dan zou jij iemand kunnen doden, Waarom ja, niet? leven is niks. Ja. leven betekent niks. Het ja. leven is een etterbui van de natuur. Ja. Zou jij zomaar iemand op straat kunnen kapotmaken? Ja, zeg ik, ja. ja. Die nacht. Ik ging naar huis. Ik kwam binnen via het raam van de badkamer. Om acht uur ontbeet ik met mijn ouders alsof er niets aan de hand was. Voor mij was dat alles al snel een herinnering geworden, begrijpt u. Net zoals men zich een uh, film herinnert. Klein bleef alleen achter terwijl die morbide ideeën door zijn door honger en alcohol verziekte geest bleven spoken. De volgende dagen ontsnapte hem meer dan eens zo'n een vraag als... Denk je dat het moeilijk is om, om iemand kapot te maken? We waren toen niet meer dronken. Zonder overtuiging werd Klein gesust met zoiets als... Wel Nee, Klein, dat gaat vanzelf. En wanneer is het dan gebeurd? Tja, het werd kerstavond. En wij bouwden natuurlijk een feestje. Iedereen had een voorraad flessen bij... Er werd overvoedig gedronken, gezongen, of enfin, u kent dat wel. En rond middernacht waren we allemaal behoorlijk beschonken. En de wijn raakte op. En toen kwam Willy mortier binnen. Hij droeg een keurig pak, een witte das. En hij baat uh, zo te zeggen, in een golf van parfum. Hij kwam waarschijnlijk van een of andere mondaine receptie. Goedenavond, iedereen. Ik ben een kapitalist. Je hebt iets te drinken, alle rijke zakken. Zeker een beetje te veel gezopen, Klein. Ik kom jullie gewoon een goede dag zeggen. Pardon, ons bekijken, zoals de beest. Klein, je bent zat als een varken. Wel, het varken zegt je dat je iets te drinken moet hebben. Ik denk er niet aan. Dat nee, bezielt jullie. Plezant is anders, weten jullie dat? Ik was me beter blijven amuseren bij die bourgeois, zoals jullie ze noemen. iets te drinken, halen, Niemand van ons heeft het eigenlijk zien gebeuren, commissaris. Tja, hoe gaat zoiets? Lecoq probeerde Van Damme en mij... ...de beginselen van, van Kant bij te brengen... ...terwijl Janin bij Jeff uithuilde... ...en beweerde dat hij niet langer verdiende te leven. Toen sloeg Klein toe. Hij moet hem met een mes net boven zijn das gestoken hebben... ...het bloed gutste uit zijn halsboord. Willy sperde zijn mond bij de... Nee, nee, hou er mee op, ik kan het niet meer horen. hem je me... uitspreken, Jeff. Wat voor zin heeft het nog iets te verbergen. Excuus voor de gruwelijke details, commissaris... Klein keek verzucht naar wie mortier... die niet viel. Hij stond daar wijdbeens. hevig bloedend. Hij probeerde zijn evenwicht te bewaren... maar hij viel niet. Hij stierf niet. En les, en les Nee. <laughs> Papa, ik wil het wel de politie. Pas heb pas hier? Pas op! je hier? Wat een je hier? hem heb je hier? Wat pak je dat Wat heb je hier? Wat heb je hier? je hier? Wat heb je hier? Wat heb dat niet <laughs> <Willy. Willy. Willy. hazug> Het verdomme, mijn kostuum zit helemaal onder het bloed. Mocht ik naar huid schuiven? Dat is niet erg. Ik ben hier met de wagen. Ik ga je onmiddellijk verse kleren bij me thuis. Maar het lijk moet hier als de bliksem weg. Hou je klaar? Ik ben zo terug. Ja. In het holst aan de nacht reden we weg. Naar de schelde. Het lijk werd nooit teruggevonden. Uit hoogmoed had Willy Mortier nooit over ons gesproken, zodat het onderzoek uitmonde op een dwaalspoor. En uh, zijn jullie nadien nog samen gekomen? Oh, nee, nee, nee. We zijn hier hals over kop vertrokken. Van Damme, Jeff, Janin en ik. Mijn besmeurde pak heb ik achtergelaten. Lecoq bleef alleen, met Klein. Sindsdien vermeden we elkaars gezelschap. Ik was de eerste die Gent verliet drie weken later. Ik gaf mijn studie op. En ik werd bankbediende in Parijs. Een paar maanden later las ik in een krant dat Klein zich verhangen had. Ik ontmoette Janin in Parijs. Ook hij had er zich gevestigd. Ik ben eigenlijk de enige die in Gent is gebleven. Vudom. En u tekende gehangenen en nog eens gehangenen. En dan ging het leven opnieuw zijn gangetje. Tien jaar lang. Jeff Lombard werd om de brode fotografeur en kreeg drie kinderen. Van Damme zwierf een tijdje rond in Parijs, erfde een fors bedrag van zijn ouders en vestigde zich als handelsagent in Bremen met succes. Beloer trouwde een goede partij en was al onder directeur van de bank in Reims. Zo van zeven. Beeldhouwer Jeannin fabriceerde voor het vak gipsen mannequins voor de Parijse modehuizen en vereeuwigde na zijn dagtaak zijn maîtresses in talloze bustes. En Le Darneville, de filoloog, huwde de dochter van een drogist in de Rupikbus, één zoontje. De vader van Willy Mortier breidde zijn handel in Engeland nog uit, voorzag nog vaker gemeentemandatarissen en schepenen van steekpenningen. En werd nog rijker.